Veel zon met vanmiddag kans op stapelwolken. Het wordt 18 graden aan zee, 22 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het KPD heeft voor vandaag geen flitslocaties verklapt, maar er wordt natuurlijk wel her en der op snelheid gecontroleerd. Tot zover de verkeersinformatie. Incerca Zand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 Ik denk, we gaan er nu onderslapen. Mijn dekentjes weg. Ah. En toen werden we wakker de volgende morgen, toen was ik zo enthousiast. En toen ben ik tik er gaan verkopen. En toen zijn de mensen in Amsterdam, want op de Takatenstraat waar ik uh, sta en nog steeds, daar wonen Jordan omheen. En ja. Daar krijg je er mijn naam van. En die hebben me de naam met de grossiers aan de Heintje TikTok gegeven. Ja, en die heb ik altijd blijven voeren. Omdat ik de eerste was.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 En ze zegt, uh, want die wou ik ook weg doen. Hè? Ik wou daar een oh, boerderij daar, beginnen ja. en dan oh, daar wel bedden wel. En, en dingen inzetten en handel doen. en ja. zei, nou dan koop ik bij de boer en ruil ik een kist daar weer voor, uh, <laughs> voor, voor, voor een deken. Dat maakt me niet, maar ik wou helemaal weg. Ja, ja. En toen zegt zij, ik wil wel mee, maar dan wordt het Zandvoort en vind je gezellig. Er zijn zondags de winkels open. Ja. En dan waren we ook regelmatig aan het winkelen zonder. Ja, dan liep je hier nog ja. voetje voor voetje in de ja, Altenstraat ja, ja. en in de Keurstraat.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 Laat ik eens gaan bellen en informeren ja. wie de eigenaar is en wat er aan de hand is en, en wat hij wil. En uh, zodoende zijn we die tegenkom. Ja. Kijk. Achteraf wel blij. Helemaal mooi. En hoe lang zit je hier nu al? Half jaar dacht ik, hè? Oh. Ja, helemaal goed. of come home And I feel just like I'm living someone else's life It's like I just stepped outside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 See you. CfM Zandvoort, Henny van Petergem met In Zandvoortse Zaken. Vandaag spreek ik met Hein Boot. en hij heeft winkel Heintje Dekbed. En daar, dat is algemeen bekend ook, hè? Amsterdam en Zandvoort uh, is ook uh, uh, nu uh, opkomend. Dus je bent uh, van uh, Amsterdam naar Zandvoort nu gekomen, maar je zit ook nog op internet, zag ik hè? Ja.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 Om een matrasje uit te proberen voordat je ja. het bestelt. Of je het niet te hard vindt of te ja, zacht vindt. Tuurlijk. Wat ja. de mogelijkheden zijn. Ja. En, uh, kijk, je kan heel makkelijk een prijs bekijken. Van uh, 200, uh, 150 is minder dan ja. 200. Maar misschien als je erop ligt dat je wilt zeggen, nou ik vind die toch wel aangenomen liggen. Ja, soms uh, kan je ook alles uitproberen. En je hebt een grote uh, selectie hier staan. Hè? Ja. Helemaal goed. Uh, ja, wat is uh, het motto van jouw uh, uh, zaak eigenlijk? Hè? Hoe, hoe zie je dat? Dat staat ook op. Ja. Dat staat echt op het internet. Dat was ik nieuwsgierig. Maar. Ja, het enige waar ik... Je kan nooit van uh, miljardairs winnen. Mm. Je kan nooit van grote... Uh, van, van uh, Peter bed En van, van al die grote zaken. Die 500 zaken en die 400 zaken. En daar hebben wij natuurlijk over nagedacht. Mm. Waar kan je nu uh, deze zaken mee verslaan? Nou, op de eerste plaats is een service geven...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 Hm. Want dat is, dat, uh, ik heb veel hotels geslomd en uh, daar maken we dingen mee, dat wil je niet weten. En de dingen zijn niet van hun. Ze schoppen ook verwarming een stuk in hotels en ze trekken kranen ja, eraf. Is een en, van de mensen. Ja, het ja. is, het is uh, hopeloos wat je tegenkomt erin. Dus uh, die mensen raad ik meestal aan om iets degelijks te nemen. En dan het verschil in de matras en de toppen te zoeken om toch goed te slapen. Ja, ja. Maar een goede bokspring is veel onderbak, goed matras erop.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 En je kent tegenwoordig een topping aankleden met moltons en hoeslakers. Ja. Waardoor de dames of eventueel de ja. heren niet meer van die zware matrassen hoeven te schalen. Want als je je matrassen moet verschonen, daar zijn de meeste mensen niet vrolijk van. En zo'n ja. topping is heel makkelijk te verschonen. Dus er is eigenlijk een, een, een heleboel punten, spreekt ja. dat daarvoor. Nou, oh, dat is ideaal bedacht hè.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 plans to make, but not work out. But I have no doubt, even though it's hard to see, I've gotten faithful. as I believe in you and me. Hold on to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 That's O. no olvido haber Zo is het Daarom moet het eruit Dimru, dimru, amen. Ya asher shalom, ya asher shalom, Israel. shalom, ya asher shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Ya shalom, shalom. Shut up I...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 Er waren allerlei activiteiten waar de Oranjes aan mee konden doen. Het gezelschap is nu aangekomen in Venendaal voor het tweede deel van de Koninginnedagviering. De populariteit van koningin Beatrix is het afgelopen jaar verder gestegen. Dat blijkt uit de Koninginnedag-enquête uitgevoerd in opdracht van de NOS. Van de ondervraagden is 81% tevreden tot zeer tevreden over de koningin. Vorig jaar was dat 77%. Prinses Maxima blijft het meest geliefd. Op de tweede plaats staat Beatrix. Op het spoor zijn tot nu toe geen problemen gemeld. Volgens de Nederlandse spoorwegen kunnen alle feestvierders gewoon naar hun bestemming reizen. Wel zijn vanochtend bij Amsterdam Centraal twee spoorlopers bekeurd. De twee moesten ter plekke boetes van 240 euro betalen. De NS zet op sommige trajecten extra treinen in om zo goed mogelijk op de drukte te kunnen inspelen. De Tsjechische president Klaus heeft een bezoek aan Oekraïne afgezegd... uit protest tegen de gevangenhouding van oud-premier Timoshenko... Hij gaat volgende week niet naar een conferentie met midden-Europese leiders in Yalta. De Duitse president Gauk zegde eerder om dezelfde reden af. Oekraïne krijgt mogelijk te maken met een boycott van Europese regeringsleiders tijdens het EK-voetbal deze zomer. De status van negen Spaanse banken is door kredietbeoordelaar Standard Poor's verlaagd. Daardoor moeten de banken meer rente betalen over nieuwe leningen. Onder de negen banken zitten twee grote, Santander en BBVA. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 graden in het oosten en zuidoosten. Vanavond is er meer bewolking en morgen kans op regen en onweer en lageren.